Waarom, mijn lieve schat? Jij hebt mij alleen gelaten Nam alles wat ik had Je pikte al mijn duiten en hoopt op mijn tv Ik kan naar alles sluiten, ik zit in de puree Waarom heb je mij verlaten? Waarom, mijn lieve schat? Gisteren thuis kwam het was een uur of wacht, miste ik mijn vrouwtje, ik had het wel gedacht. Want ik vond een briefje van die harte dief. Daarop stond geschreven, ik heb een ander lief, mijn hart dat doet zo'n pijn. Ik zing nu dit refrein. Waarom heb je mij verlaten? Waarom mijn lieve schat?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 De die vond ant tot zo'n lekker stuk Ik had het moeten weten dat je mij verliet Ik kan er niet meer eten, want ik heb verdriet Mijn hart dat doet zo'n pijn, ik zing nu dit refrein Waarom heb je mij verlaten, waarom mijn lieve schat Jij hebt mij alleen gelaten, namal mijn tv, ik kan naar alles fluiten, ik zit in de puree. Waarom heb je mij verlaten, waarom, mijn lieve schat? Waarom heb je mij verlaten, waarom, mijn lieve schat? Jij hebt mij alleen gelaten, na alles wat ik...